12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. ABN AMRO blijft voorlopig een staatsbank. Zegt Topman Zalm. Schilderij van Rembrandt ontdekt en kortgeding Johan Kruijf en tien jeugdtrainers van Ajax dient woensdag. Er zijn steeds meer opklaringen, maar er zijn ook buien en daar kan hagel bij zitten. En het wordt een graad of negen. Morgen is het onstuimig, vooral in de ochtend regen. In de middag wat opklaringen, het wordt morgen tien graden. Zondag en maandag blijft het wisselvallig met flink wat wind. Minister Schippers doet een handreiking in het slepende conflict met de huisartsen. Om te voorkomen dat patiënten straks vaker naar de eerste hulp van ziekenhuizen worden doorverwezen... trekt ze extra geld uit voor de samenwerking tussen huisartsen en spoedeisende hulpposten. Hoeveel extra, dat is nog niet bekend. En ook wil Schippers de 112 miljoen euro aan overschrijdingen die de huisartsen moeten terugbetalen... op een andere manier innen. Ze wilden lasten over meer verschillende posten verdelen. En dat moet er onder meer toe leiden dat huisartsen minder hoeven in te leveren... op het bedrag dat ze per patiënt krijgen. De huisartsen hebben steeds fel geprotesteerd tegen die terugbetaling. Het schilderij Oude Man met Baard, dat is een echte Rembrandt. Dat hebben onderzoekers vastgesteld die het schilderij met scantechnieken hebben onderzocht. De resultaten van het onderzoek zijn vanmorgen in het Rembrandthuis in Amsterdam gepresenteerd. Onder de bovenste verflagen van het schilderij... bevindt zich een onvoltooid zelfportret van Rembrandt. En ook zijn er schildertechnische overeenkomsten met schilderijen... die Rembrandt rond 1630 schilderde. Het hoofd van het Rembrandt Research Project, Ernst van de Wetering... is er daarom van overtuigd dat oude man met Baard een echte Rembrandt is. Het schilderij is eigendom van een particuliere verzamelaar. En wordt in mei en juni in het Rembrandthuis tentoongesteld. Vandaag is het dag 17 van de openbare verhoren door de Commissie de Wit. De parlementaire enquêtecommissie die de bankencrisis van 2008 onderzoekt. En vandaag in de getuigenbank oud-minister van Financiën Zalm. Tegenwoordig is hij de hoogste man van Staatsbank ABN Amro. Wat die bank nou tegenwoordig waard is, dat wilde de commissie van hem weten. Verlaggever Wilco Boom, wat zei Zalm toen? Nou, hij gaf daar geen direct antwoord op, maar zijn suggestie was zo rond de 10 mil miljard euro. Hij wilde dat niet met zoveel woorden zeggen. Het is natuurlijk uh, informatie waar ook beleggers op vlassen. Maar hij liet wel blijken dat het in elk geval goed is dat de bank op zijn vroegst in 2014 naar de beurs gaat. Want nu is de bank er nog niet klaar voor. Als je kijkt naar de huidige financiële markten... dan worden uh, Europese bankaandelen uh, worden tamelijk laag gewaardeerd. Maar gelukkig hoeven we de bank nu niet uh, in de aanbieding te doen. De Financial Times heeft uh, 23 oktober een uh, rekensommetje uh, gepubliceerd. Dat wilde ik u even voorhouden, als u dat niet erg vindt. 2011 komt dat neer op een waarde van iets minder dan 8 miljard euro. Dit, dit zijn sommen die je kunt maken, uh, maar dat wil niet zeggen dat dat uh, de, de, de waarde van de ABN AMRO Bank zal zijn als we ooit echt uh, richting de markt gaan. Als je op deze waarden zou blijven hangen, dan uh, zou de minister verstandigen doen om gewoon dividend te trekken en uh, geen verkooptransactie te doen. Sam die houdt het een beetje schimmig. Hè? De commissie zit te vissen. Waarom wil die commissie eigenlijk zo graag weten wat nou de waarde van de ABN is? Nou, dat is heel logisch, want de staat heeft alles bij elkaar... bijna 30 miljard euro belastinggeld gestoken... in de redding van ABN AMRO Nederland destijds en Fortis Nederland. Die banken die waren in 2007 anders waarschijnlijk failliet gegaan. En de grote vraag is natuurlijk of dat belastinggeld ooit terugkomt in de staatskas. Nou ja, uit het antwoord van Zalm blijkt wel dat het daar voorlopig niet naar uitziet... Tenzij de staat een hoop geduld heeft met het naar de beurs brengen en verkopen van de bank. Als de waarde dan gestegen is, dan kan het geld wel terugkomen. En Sam voegde er opvallend wel aan toe dat het een goede oplossing en beslissing is geweest van minister Bos destijds... om de bank te redden en te kopen. Ook al heeft dat heel veel geld gekost. Dat was geen beleggingsbeslissing. Uh, dus men dacht niet uh, van laten we nu eens uh, iets leuks kopen en dan kunnen we later dat met de winst weer verkopen.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 Ja, Gerrit Zalm zou dus dezelfde beslissing hebben genomen als hij nog minister van Financiën was geweest. Als uh, zijn opvolger Bos later deed toen hij uh, ABN, AMRO, uh, ABN Amro Bank redde. Nou, da dat was het verhoor van Gerrit Zalm vanochtend bij de Commissie de Wit. En zometeen om één uur begint het verhoor van Nout Welling, destijds president van de Nederlandse Bank. Dankjewel, Wilco Boom. Dan naar Duitsland. Bondskanselier Merkel waarschuwt dat de oplossing van de schuldencrisis jaren kan duren. Om tot een oplossing te komen is een groot pakket aan hervormingen nodig. Zij ze in een toespraak in het Duitse parlement de Bondsdag. Die bewältiging der staatsschuldencrisis is een proces. En deze proces zal jaren dauern. Merkel zei dat afspraken over de begrotingsdiscipline in de eurozone streng moeten worden nageleefd. En daarnaast moet Brussel meer bevoegdheden krijgen om lidstaten te straffen als die de begrotingsregels overtreden. Regelen moeten eingehalten werden. Ihre, muss werden. Ihre Einhaltung moet controleren. Ihre Nichteinhaltung moet consequenten hebben. Nationale Eigenverantwortung en Europese solidariteit bedingen einander. De uitgifte van gezamenlijke Europese obligaties wijst ze af. Net als aantasting van de onafhankelijke positie van de Europese Centrale Bank. Denn wer immer nog niet verstanden had dat eurobonds niet als rettungsmaßnahmen gegen die Krise jetzt eingesetzt werden können, der had genau das Wesen dieser Krise niet verstanden. Franse president Sarkozy die zei gisteren ongeveer dezelfde dingen in een toespraak op de Franse televisie. En de Europese beurzen die reageren positief. Ze staan zo'n anderhalf procent hoger. De rentes op Spaanse en Italiaanse staatsobligaties zijn aan het dalen. En dat wordt toegeschreven aan ingrijpen door de Europese Centrale Bank. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De manier waarop uitvaartverzekeringen worden verkocht moet op de schop, zegt de AFM. Verzekeraars lijken zich vooral te laten leiden door omzet en bonussen. De klant wordt volgens de AFM niet goed geïnformeerd over de verzekeringen... en wordt soms zelfs telefonisch onder druk gezet. We hebben bij een aantal onderzochte verzekeraars telefoongesprekken opgevraagd... om te kijken hoe deze telefoongesprekken plaatsvinden... als het gaat om de verkoop van uitvaartverzekeringen. Wat wij concluderen is dat mensen daar niet altijd duidelijke informatie krijgen over de verzekering. En soms ook niet correcte informatie. En dat is wat wij ernstig vinden en dat moet echt verbeteren. Maar er wordt ook gewoon druk uitgevoerd. Soms wordt er gezegd van ja, maar als u het niet doet, dan zadelt u uw nabestaanden op met enorme kosten. Nee, het valt ons ook op dat er wel vaak ook op de emotie wordt ingespeeld uh, bij de verkoop van dit, uh, van dit uh, specifieke product. Een uitvaartverzekering gaat natuurlijk over het overlijden van geliefden, nabestaanden die mogelijk met hoge kosten kunnen worden geconfronteerd. Um, dat, dat, uh, dat zien we ook in die telefoongesprekken terugkomen. Uh, het belangrijkste vinden we dat het uh, vaak niet duidelijk is en soms ook niet correct uh, wat voor informatie er wordt, uh, wordt verstrekt over die verzekering. Dus dan kan het ook heel goed dat mensen teleurgesteld zijn over wat ze nou uiteindelijk afsluiten. Dat uh, de verzekering niet dekt waar ze wel op rekenen. De AFM vindt dat het klantbelang centraal moet staan bij een advies over financiële producten. En dat geldt ook voor de uitvaartverzekeringen. En een van de redenen die daarvoor uh, zijn is inderdaad dat mensen teleurgesteld zouden kunnen zijn... als ze in het begin van een, uh, van een verzekering, en zeker in dit geval gaat het om langlopende verzekeringen niet duidelijk is gemaakt wat er wel en niet onder de dekking valt bijvoorbeeld. En daar kunnen verkeerde verwachtingen worden gewekt. Uh, en dat kan tot teleurstelling leiden. Ja, dat moet voorkomen worden door een goed advies te geven... over wat er wel en niet in de dekking valt. En u constateert dat in die gesprekken het wel heel veel gaat over de begrafenis... en hoe die eruit moet zien. En eigenlijk relatief weinig over de verzekering en wat die nu precies dekt. Ja, dat klopt. De verzekeraars zeggen dat, uh, dat er advies wordt gegeven over, uh, over de uitvaartverzekering... Vaak blijkt dat er toch het merendeel van de tijd wordt gespendeerd aan de eisen die mensen stellen aan hun eigen uitvaart, de wensen die ze hebben. Het is belangrijk om te weten hoe je je uitvaart wil hebben, om te weten voor welk bedrag je je wil verzekeren. Tegelijkertijd moet ook heel veel, uh, moet veel meer duidelijk worden wat de verzekeraar dekt, of wat de verzekering dekt en wat, uh, en wat niet. Dus er zou meer tijd kunnen besteed worden aan de uitleg van het financiële product in plaats van alleen aan de uitvaart. Bij de van Gert-Jan Dennekamp was in gesprek met Martijn Pols... van de financieel toezichthouder AFM. De pleegmoeder en pleegbroer van de vermiste Willeke Dost... worden niet langer verdacht van betrokkenheid bij haar verdwijning. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er onvoldoende bewijzen tegen de twee. De officier van justitie. Willeke Dost is in 1992 verdwenen, toen ze 15 jaar oud was. Heel lang is het niet duidelijk geweest wat met haar is gebeurd. Dat is eigenlijk nog steeds niet duidelijk. Uiteindelijk is in 2009 de politie aan de slag gegaan om al het onderzoek wat er is, alle getuigen nog eens opnieuw te horen en tegen het licht te houden. En op grond daarvan is in juni 2010 bij de pleegmoeder en pleegbroer uh, een huiszoeking geweest. En er is ook gegraven rond de woning om te kijken of Willeke daar mogelijk zou liggen. Maar ook tijdens dat graafwerk werd niets gevonden. De pleegmoeder en de broer hebben altijd ontkend dat ze iets met de zaak te maken hebben. En ze zijn dus nu officieel verdachte af. Justitie gaat wel door met het onderzoek naar de vermissing van Willeke Dost. De politie in Amsterdam heeft een man aangehouden die betrokken zou zijn bij de overval op een juwelier in Nijmegen in april van dit jaar. De juwelier rende achter de overvaller aan en hij viel daarbij in een diepe bouwput. Sindsdien zit hij in een rolstoel. De politie had begin vorige maand een beloning van 7500 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak. En toen was al duidelijk dat de sporen naar Amsterdam wezen, waar nu dus de 23-jarige verdacht is aangehouden. De politie verwacht nog meer aanhoudingen.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 De raad van commissarissen stelde de directeur aan... zonder dat Kruif, die ook in de raad zit, daarvan wist. Bij de Open Nederlandse kampioenschappen in Eindhoven... hebben drie Nederlandse zwemsters olympisch vormbehoud getoond. Marleen Veldhuis, Ranomi Kromowidjojo en Monique Nijhuis... voldeden aan de eisen van de Spelen. Bob van der Tak, daar hebben we contact mee. Bob, kunnen ze hun ticket nu al gaan boeken? Nou, formeel nog niet. Want behalve dat er snel genoeg moet worden gezwommen... moet iedereen ook bij de beste twee van Nederland zitten. En er komt vanmiddag natuurlijk nog een finale hier in Eindhoven. En er komen in maart en april ook nog twee swimcups. Dus dan weten we het pas zeker. Maar als je praat over Monique Nijhuis, die gaat gewoon naar Londen. Hoor. Want op die 100 meter schoolslag is er nauwelijks concurrentie in Nederland. En dus uh, betekent de 1-0-8-12 van vanmorgen... dat Nijhuis komende zomer voor de eerste keer naar de spelen mag. En dat is een hele opluchting naar de mislukte poging van vier jaar geleden. Marleen Veldhuis en Ranomi Kromo tonen toonden vormbehoud op de 50 meter vrije slag. Veldhuis klokte 24.58. Kromo was 100ste langzamer. Prima tijden voor in de ochtend. Op deze afstand zou er misschien nog concurrentie kunnen komen van Hinkelins Schreuder. Maar nu nog even niet, want Schreuder heeft last van bronchitis. En kwam vanmorgen niet bij de tijden van Veldhuis en Kromo in de buurt. Wat ga jij nog allemaal verder zien in Eindhoven vandaag? Ja, ik verwacht toch nog wel veel Nederlandse zwemmers die zich vandaag en ook morgen en overmorgen zullen plaatsen voor Londen. Want de meeste Nederlandse toppers hebben het makkelijk voor zichzelf gemaakt door afgelopen zomer goed te presteren op het wereldkampioenschap in Shanghai. De meeste moeten alleen nog vormbehoud tonen. En dus ligt de lat niet heel erg hoog bij dit kampioenschap... waar ook veel buitenlandse toppers meedoen. Want het is tenslotte een open Nederlands kampioenschap. Van Bob van der Tak naar de ANWB. Erwin de Hart. Ja, op de A27 Breda richting Gorkum is de rijstrook dicht tussen Werkendam en de brug bij Gorkum. En er staat een file achter van 10 kilometer tussen Hank en de brug bij Gorkum. Daar wordt namelijk een vrachtwagen uit de sloot gekanteld, getakeld. Een vrachtwagen gevuld met flessen. Die was daar uh, vanochtend om drie uur uh, ingereden. Uh, dat takelen ging voorspoedig. Maar de bergerswagen heeft olie gelekt op het wegdek. En daarom uh, blijft de rechterrijst ook nog een uurtje dicht. Wilt, uh, wilt u richting Gorkum, kunt u het beste omrijden via Waalwijk... via de A59, de A2 en de A15. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws om 13 over 12. ABN AMRO wordt op zijn vroegst in 2014 weer naar de beurs gebracht... zei topman Zalm voor de parlementaire enquêtecommissie De Wit. Het schilderij Oude Man met Baard, dat is een echte Rembrandt. We hebben onderzoekers vastgesteld die het schilderij met scantechnieken hebben onderzocht. En de politie in Amsterdam heeft een man aangehouden... die betrokken zou zijn bij de overval op een Nijmeegse juwelier... die daarna in een rolstoel belandde. Dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Ernst en Jong is sponsor van het Nederlands Olympisch Team. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. BNR heeft de Marconi Award voor Beste Radiostation gewonnen. Hoofdredacteur Paul van Gessel reageert zometeen. In het mediaforum twee mensen die een drukke week achter de rug hebben. Paul Reumer, behalve directeur van de NTR, ook commissaris bij Ajax. Nou, dan weet je het wel. En Henk Westbroek, die is van alles, maar ook bestuurslid bij Buma Stemra. Ponius heeft die club op de korrel. Zou bij Buma Stemra sprake zijn van corruptie en als Ponius eenmaal bezig is... En daar zijn we dan bij het door ons zo geliefde Buma Stemra. Voor alle advocaten die ons brieven gaan schrijven dat we de naam niet mogen noemen. We zijn dus bij Buma Stemra en we gaan op de koffie in dit bescheiden pandje. Rutger, hallo. De woordvoerder is onderweg, die is over een half uurtje. Wat voor koffie willen jullie? Welle nou, de duurste, want uh, er is geld zat hier. Hallo. En wie wordt de nieuwscanner van deze week? De te kloppen score is 60. En de laatste kandidaat komt uit Assen en heet Stefan Blummel. Wilt u ook een keer meedoen aan die quiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar nationalenieuwsquiz.ncrv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Het dagelijkse tv-programma Nieuwsuur komt op 5 januari met een extra uitzending. Daarin staat de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, centraal. Tan Huis gaat bij hem op bezoek in het DNB-gebouw in Amsterdam. Het draait om de vraag, is er toekomst voor de euro? En zo ja, hoe ziet hij er dan uit? En naast het gesprek met Knot komen ook gasten uit de internationale financiële sector aan het woord. Er zijn ook reportages te zien. Zo presenteert een reclamebureau een voorstel voor een imagocampagne voor de euro... Nieuwsuur Extra komt meteen na de reguliere uitzending van Nieuwsuur. De Tros maakt pas op 5 januari bekend wie er optreden tijdens het Nationaal Songfestival 2012. Afhankelijk zouden de inzenders rond deze tijd horen of ze de uitzending zouden halen, maar er zijn bijna 500 liedjes ingestuurd. Dat is veel meer dan verwacht en daarom heeft de organisatie nog de hele maand nodig om die te beoordelen. Het is na de Telegraaf de best gelezen krant van Nederland en nog gratis ook, het is de Metro. Silvio de Groot was de afgelopen tien jaar algemeen directeur en ook uitgever. Maar eind dit jaar houdt hij ermee op. Metro bestaat in Nederland al sinds juni 1999... en vecht sinds het begin een verbeterstrijd uit met Spits en later ook de pers. Allemaal gratis kranten natuurlijk. Silvio de Groot is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. U hebt het wel gezien bij de Metro? <laughs> nou, ik, ik werk tien jaar voor, uh, voor, voor Metro en uh, tien jaar is best, best, best wel lang... En uh, ik denk dat het best wel de tijd is om uh, iets anders te gaan doen. Maar ziet u geen toekomst meer voor Metro? Oh, jawel. Juist wel. Ja, natuurlijk ja, wel. Het, uh, het aantal reizigers, het openbaar vervoer uh, neemt nog steeds uh, toe. En het openbaar vervoer is ons belangrijkste uh, distributiekanaal. Dus uh, wat dat betreft maak ik me helemaal geen zorgen. Ja, maar meneer De Groot van de officiële zijde wordt gezegd... Hè, dat is de officiële mededeling die naar buiten is gebracht... er is een verschil van inzicht in de te voeren strategie En dat verschil van inzicht hebt u met het hoofdkantoor in Stockholm... Is dat een financieel uh, inzicht of is dat een inhoudelijk uh, verhaal? Ja. Nou, ten eerste hebben wij met elkaar afgesproken daar verder niet over naar buiten te treden. Dus ik kan er eigenlijk niet uh, op, uh, echt uh, op ingaan. Op in uh, maar het is natuurlijk normaal, denk ik, dat uh, mensen binnen een bedrijf uh, hun eigen meningen hebben. En ja, als het op een gegeven moment, uh, als, als, als je daar zeg maar geen overeenstemming over kunt bereiken, ja, ja misschien is het dan wel eens tijd om uh, wat anders te gaan doen. Ja, maar goed, als het bijvoorbeeld gaat over de winstgevendheid, daarvan zegt u eigenlijk in het eerste antwoord al van nou, dat zie ik wel zitten met metro, want er komen alleen maar meer reizigers bij. Dus ik zou me zo kunnen voorstellen dat dat een inhoudelijk verhaal is. En dat haakt ook wel een beetje in op de kritiek die er natuurlijk wel is op de Metro. Dat er eigenlijk alleen maar ja, berichtjes worden doorgeplaatst. Ja, en dat is een complete flauwekul. Want uh, ongeveer 85% van alle artikelen die in Metro staan... worden geschreven door onze eigen redacteuren. Kijk aan, maar ik kan me zo voorstellen dat u zou willen dat dat nog meer wordt of zo? Nee, 85% is wel goed, want ik denk dat zelfs een NRC of een volkskrant uh, komt niet hoger uit. Want je hebt altijd die kleine berichtjes, uh, u kent het wel, aan de zijkant van de, pagina, van de nieuwspagina's. Die van een, mm -hmm. uh, of een Novum komen of van een ANP. Ja, dat ja. is hoe je een krant maakt. Ja, dan denk ik gewoon dat u uh, meer geld hebt gevraagd dan dat ze dat niet wilden geven of zo. Maar <lacht> <lacht> u gaat het niet zeggen in ieder geval. Wat, wat, wat, wat hebt u bereikt die afgelopen tien jaar als, als de baas daar bij Metro? Toen ik bij Metro begon in uh, 2002 hadden we ongeveer 760.000 lezers in uh, Nederland. Dat zijn er uh, nu tien jaar later 1,7 miljoen. Dus er zijn er een heleboel lezers bij uh, gekomen. Dat uh, ten eerste. Toen uh, ik bij Metro begon in 2002, had Metro ze juist een jaar afgesloten. Het jaar 2001 met een verlies van meer dan 5 miljoen uh, euro. Uh, inmiddels is uh, Metro een gezond uh, bedrijf. Zijn we nog steeds winstgevend. Ja, maar, met, ja. met, ook, met ook nog allemaal concurrenten natuurlijk die erbij zijn. Met ook meer al, concurrenten. Want ja. In het begin zei iedereen van nou dat kan nooit. Zoveel gratis krant in Nederland. Ja, ja, ja. Uh, we hebben 2010 afgesloten met een. Uh, met een een winst van bijna 3,7 miljoen euro. Dus ondanks de slechte economische omstandigheden... hebben we gewoon een winstmarge gemaakt van 15%. Procent. En 15% procent voor de gratis krant in deze economische tijden... is gewoon echt heel erg goed. Ja. Als ik dit allemaal zo hoor, denk ik van... waarom laten ze die man in vredesnaam gaan? <laughs> ja, maar op zich is het helemaal niet zo gek... om na 10 jaar dus wat anders te gaan. Dat is, gaan dat is waar. Ja. Nee, maar ik denk dat er toch wat anders aan de hand is. Maar goed, dat gaat u niet zeggen. Hebt u al plannen voor het nieuwe jaar? Uh, ja, uh, uh, ten eerste wil ik uh, uh, meer tijd gaan besteden uh, aan mijn uh, gezin. Dat, uh, de laatste jaren is dat er toch wel bijeen uh, geschoten. Ik heb uh, drie uh, mooie jonge uh, kinderen... En die verdienen meer aandacht van hun vader. Dus daar ga ik me op richten. En daarnaast bruist het van ideeën in mijn hoofd. Alleen, ik moet ervoor gaan zorgen dat ik dat eens op een rijtje ga zetten. En daar ga ik me ook mee bezighouden. Oké, hij komt terug. Ik hoor het al. Silvio de Groot, directeur van Metro. En die kinderen moeten nu even de oren dicht doen. Let maar op. Hé ja, meneer Paul, waar bent u toch op het ogenblik mee bezig? Zeg niet dat u al met kerstmis bezig bent, want dat kan ik even niet aan. <lacht> nou, ik ben met kerstmis bezig. Oh, wat ja. leuk! U bent de meest inconsequente man die ik ooit ontmoet heb. Nou, nou. Maar... Hoor wie het zegt, hoor wie het zegt. Ja, het was een jarenlange traditie. Bram van der Vlucht als Sinterklaas op bezoek in het programma van Paul de Leeuw. Van der Vlucht ging met pensioen en Stefan de Wallen nam de staf over. En de afspraak is dat hij naast de intocht en het Sinterklaasjournaal... in alle programma's van de publieke omroep als de Sint verschijnt. Maar toch is de oude Sinterklaas, Bram van der Vlucht dus... morgen te gast in het programma van Paul de Leeuw. Dat zorgde voor een hoop ophef in Hilversum. De NTR, dat het Sinterklaasjournaal uitzendt... heeft het over een overgangssituatie. En Bram van der Vlucht was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar Vanavond begint een nieuwe reeks van acht one-night stands. Dat zijn korte films van 50 minuten van eigen bodem... met zowel bekende als veelbelovende regisseurs en scenarioschrijvers. Aan de telefoon is Arjen Lubach, scenarist van de eerste film. Die heet Midsomernacht. Die wordt vanavond uitgezonden op tv. Arjen, goedemiddag. Goedemiddag. Wat kunnen we zien vanavond? Waar gaat die over, Midsomernachtdroom? Uh, nee, niet Midsomernacht. Nee, sorry, Midsomernacht. Dat was, dat was Shakespeare. Maar uh, nee, het is een... Uh... Het is een film over vriendschap en, uh, en, uh, en eigenlijk een beetje over de onderlaag van vriendschap. Dus wij hebben altijd het idee dat we heel goed weten hoe onze vriendenclubs in elkaar zitten en dat mensen elkaar heel goed kennen en dat je alles tegen elkaar kan zeggen. Maar als je stiekem uh, een, een, een laagje verder gaat, dan zie je toch wel zo heel veel geheimen en gerommel en die is eigenlijk verliefd op die al jaren. En die... ...heeft een mislukte zwangerschap van die, het, het, het kan niet zo, zeg maar zo erg is het eigenlijk uh, bijna altijd. En die film die, die wil eigenlijk laten zien uh, wat voor laag eronder een heel, ja, een heel uh, ogenschijnlijk perfecte vriendenclub zit. Ja. We luisteren op de radio even naar een paar beelden. Ja, dus volgens Levelini Evelien zaten hier vroeger echt de hele zomer. Ja, volgens mij wel. Weken lang. Ik heb hier akelig weinig bereik. Hangt hier heer wifi? Pas je wifi? Wat hij wel, hangt is een ongelooflijk jaren tachtig sfeertje. Nee, maar er staan hier wel drie waterkokers. Die heeft het met de zon te maken? Die slaap ik liefst op het noorden. Nou, zoek maar een kamer uit. Nou, ik ga wel even mee. Ja, klein stukje dus uit die film, maar goed, we moeten hem natuurlijk... Maar een klein vol... fragment? Ja, is dat zo? Maar nou ja, goed, zo willekeurig voelt het. Ja, nee, ja, goed. daarom. Het is een hele film natuurlijk. En we laten gewoon even iets horen. Ja. Uh, mensen moeten zeker gaan bekijken. Was het voor jou niet lastig? Want jij bent iemand die heel veel dingen de, doet. Uh, om om uh, dat scenario te schrijven. En het dan uit handen te geven. En uh, dat iemand daar een film van maakt. Nou ja, best wel. Want ik ben natuurlijk gewend om uh, redelijk de, tot op het laatste moment de regie te houden. over uh, wat ik maak. En omdat ik een uh, nou, ja, romans schrijf. En daar heb ik echt tot de laatste letter alles over te zeggen. En hierbij, als je de laatste letter hebt geschreven. begint het eigenlijk pas. En dan gaat iemand anders in de haal, in dit geval Hiba Fink. Uh, maar goed, zij is uh, een van de meest getalenteerde jonge filmmakers van Nederland, vind ik. Dus ik had er alle vertrouwen in. En dat is ook helemaal goed gekomen. Hij uh, deed gelukkig bijna alles zoals ik het in mijn hoofd had. En dat, Ik kan me voorstellen dat dat ook heel anders uitpakt. En dat er genoeg scenario schrijvers zijn die met, uh, met, uh, zich zitten te schamen in de bioscoop. Maar ik had daar gelukkig geen last nee. van. Ik, had, ik vond de kast echt, dat ik ze zag, ik, oh ja, zo heb ik ze precies bedacht. En dat waren dan levende mensen. En het is ook een, een bizarre ervaring. Want ik schreef op een middag op... Uh, een van die mensen heeft een heel grote soort hazenwindhond. En toen kwam ik kijken op de set. Er stond daar zo'n bizarre hond voor me. <laughs> dus voor een scenario schrijver ook al... Of zeker voor een romanschrijver iets vreemds... dat het echt tot leven komt. Ja, ja, Nou, Je bent tevreden over het eindresultaat. We gaan het vanavond zien. Uh, je hebt zelf een, een, een mooie roman geschreven, Magnus. Heb je nog plan om dat te, te verfilmen? Ja, absoluut. Een aantal mensen zijn geïnteresseerd. Op dit moment uh, ligt het uh, in optie bij IDTV. Maar IDTV is, geloof ik, net weer opgebroken. Ja. Maar dat is meegegaan uh, met Frans van Gestel naar, naar een eigen bedrijf. Dus die optie ligt er en die zijn een goede regisseur aan het zoeken. Want daar begint het toch echt mee. Okay. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe dat loopt. Nou, eerst maar eens vanavond die film bekijken. Midzomernacht dus. Vanavond om kwart over elf te zien op Nederland 2. Arjen Lubach, dankjewel. Graag gedaan. Hoi. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De, heer, heer, heer, heer, heer, heer. de Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Morgen is het precies 29 jaar geleden dat Nederland de wereldkampioen dammen leverde. Jannes van der Wal won het WK Dammen in 1982. Dat werd gehouden in Brazilië. Een paar dagen later verscheen hij in de show van Mies Bouwman om zich voor te stellen aan de natie. Jannes, ik zet de microfoon een beetje. Kan je iets naar voren komen? Want we willen ieder woord van een nieuwe wereldkampioen horen. Hoe voel je je? Uh, nou ja, een beetje leeg, want ik heb niks meer te presteren. Het is allemaal achter de rug. Ik heb nog geen doel meer. Je hebt geen doel meer, maar je kan toch weer gaan oefenen voor de volgende? Ja, maar ik wil eigenlijk hogerop. En er is niks hogers meer als wereldkampioen? Uh, nou ja, het heelal of zo, maar ik weet eigenlijk niet hoor... of ze, daar, of ze verderop nog dammen, maar ik ben wel nieuwsgierig. Ja. Want, Jannes, vertel eens iets over jezelf. Hoe oud ben je? Die Jannes, die moet de hele tijd lachen, hoor. Je ziet het niet altijd, maar hij lacht wel. Waar moet je nou lachen, Jannes? Is nou... dat een rare vraag? <lacht> uh... Jannes, zeg eens, hoe oud ben je? <lacht> Jannes, wanneer ben je. Ja, wat moet je ook met dat soort vragen? De wereldkampioen Damme was op dat moment trouwens pas 26 jaar. Later was hij veel minder stil. trouwens. Hij kreeg een beetje de smaak te pakken. Trad geregeld op in tv-programma's en nam zelfs een carnavalsplaat op met de titel Jannes, houd toch je kanus? Uh, Jannes van der Wal overleed op 39-jarige leeftijd aan leukemie. Lunch met Jurgen van der Berg. BNR Nieuwsradio heeft gisteren op het Radio Gala de Marconi Award gewonnen voor beste zender. De andere genomineerden waren Radio 6 en onze eigen Radio 1. Het was dus voor het eerst dat BNR die prestigieuze prijs won. Een tevreden hoofdredacteur, en ik denk ook een hele trotse hoofdredacteur, Paul van Gessel nu aan de lijn. Uh, Paul, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Uh, terecht Dankjewel. ook dat jullie hem hebben gewonnen, vind je? Uiteraard, als euh, jury in al wijze dit beslist... Ja, wie ben ik dan om dat tegen te gaan spreken? Nou ja, goed, laat ik dan toch even een klein kinkje in de kabel gooien. Ik bedoel, die prijs ging over het afgelopen jaar. Uh, jullie zijn net begonnen met een, met een uh, ja, nieuwe programmering. Uh, je zou dus kunnen zeggen dat het het afgelopen jaar uh, misschien helemaal niet zo uh, goed ging. Nou, dat kun je niet echt stellen. Het zou pas niet goed gaan op het moment dat je wanneer je denkt dat iets beter kan... of veranderd moet worden om dan achterover te leunen en niets te doen. Dus we hebben inderdaad een bewogen jaar achter de rug. Ik vind trouwens sowieso dat uh, we een tamelijk rusteloze organisatie hebben... in die zin dat we altijd maar willen innoveren, verbeteren en veranderen. Ja, en als je uh, grote veranderingen doorvoert, dan valt dat op. Zeker als je bijvoorbeeld presentatoren vervangt... of nieuwe programmaformules introduceert. Uh, het einddoel is natuurlijk dat je luisteraar be uh, beter bediend wordt. En uh, daar doen we het allemaal voor. The <laughs> in een veranderproces krijg je natuurlijk wel spanningen... en die uh, krijgen alle aandacht. Maar uiteindelijk uh, doe ik het niet voor de mensen... die over die spanningen willen schrijven... maar doe je het voor uh, mensen die van BNR houden... en daar urgente informatie willen krijgen. Ja. En dat is waarschijnlijk dan wat een vakjury... want het, het was een vak, uh, vakprijs, uh, is opgevallen. En dat we daarin uh, op een bepaalde manier acteren... die uh, ons, ons station zeg maar perspectief geeft. Ja. Maar goed, er was altijd wel een, een positieve feel rondom BNR. En toch ook door eigen medewerkers de afgelopen tijd... of mensen die dan de deur achter zich dicht hebben getrokken... Daar. Uh, maar ja, ja, is er wat gemor. Word je daar niet, uh, wat vind je daarvan? Valt allemaal reuze mee, hoor. Er is, uh, uh, er is één iemand die uh, een half uur radio per week maakte... en die heeft besloten om haar weg te vervolgen elders. Dat is Frederik de uh, Jonge, Ja, nou ja, en dat kan. Uh, maar die, die schreef ook iets over, van, ja, er, wordt, er wordt niet meer gelachen daar. In, uh... Er wordt hartstikke veel gelachen hier. Ik denk dat, dat was zij dus uh, steeds niet. Nee, ik denk dat dat misschien ook wel een oorzaak is... Uh, dat er alleen maar gelachen wordt zonder haar aanwezigheid. Gaat het allemaal niet om. Het ging hier om, een, uh, om, een, om iemand die ook veel betekend heeft voor dit station... maar besloten heeft om verder te kijken. Een eigen beslissing. En die maakte een half uur radio. En wij maken er met BNR in totaal in een week 130. Dus uh, daar uh, raken wij niet van onder de indruk. Maar ik, en, ik me ook is... dat de kwestie Niels Heithuis... die, die ook vervangen werd... En, uh, die ja, eigenlijk best dat zelf was mijn besluit zelf overigens. Ja, precies. Maar die kon zich niet, niet helemaal vinden in de nieuwe verkoers, zeg maar. Uh, dat mag hij vinden. Ik vind dat het resultaat waar wij in de avondspits haalden, want daar zat hij niet goed genoeg was. Dat was een van die grote veranderingen waar ik zojuist over sprak. En uh, ik zou mijn werk niet goed doen... als ik dingen die niet goed gaan uh, op zijn beloop zou laten. En daar hebben we na heel lang beraad overigens... we zijn daar echt niet over één nacht ijs gegaan... hebben we daar deze drastische maatregel uh, genomen... Uh, die op geen enkele wijze trouwens een disqualificatie... van de persoon Niels Heijthuis mag inhouden. Maar het is wel een gegeven dat wij uh, maar één ding willen laten tellen. En dat is het resultaat. En dat was gewoon niet goed genoeg. Nee. Um, even naar, nou, want dat moet dus allemaal beter. In september dus de nieuwe koers ingezet. Uh, ja. Laatste luistercijfers dacht ik 0,9 marktaandeel. Ja. Maar goed, jullie ik kijken altijd de... naar de doelgroep. Ja, en die is uh, ook aan het stijgen binnen de doelgroep zeg maar, van de, de beslissers in Nederland... om het zomaar even kort samen te vatten. Uh, de tendens is goed. We waren wat weggezakt uh, sinds zeg maar, vorig jaar uh, juni. Nou, Dat is toen uh, opgepakt. We hebben die drastische veranderingen daardoor doorgevoerd. En je ziet dat de tendens nu omhoog aan het gaan is. En dat is, uh, dat is prima. Dus we hebben er alle vertrouwen in dat die tendens zich gaat voortzetten. En dat we, we hebben eigenlijk wat dat betreft een heel uh, een mooi jaar achter de rug. Want uh, we, we zien de luistercijfers stijgen. Ondanks het feit dat centmasten omvallen in dit land... Ja. Uh, we zijn natuurlijk een commercieel radiostation. De hele branche, zeg maar, de hele journalistieke branche... die is echt in zwaar weer op dit moment. Met name de kranten. En in weerwil daarvan schrijft BNR prachtige zwarte cijfers. En wat dat betreft kan ik niks aan tevreden zijn. Nieuwe mensen, nieuwe programma's. Want mensen gaan misschien wel mokkend weg. Maar we lopen over van het talent... zowel achter de schermen dan, dan wel op, hmm. op zender zelf. Dus uh, ik, ik heb geen enkele reden om somber te zijn op dit moment. Sterker nog, ik ben... Hartstikke positief. En die prijs, die Marconi Award die BNR gewonnen heeft, ja, dat is alleen maar een mooie bevestiging daarvan. En die staat mooi op de schoorsteen uh, in Amsterdam. Dankjewel uh, dat je even aan de lijn kwam. Paul van Gissel was dat hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. En nog een keer gefeliciteerd met deze mooie prijs. Zometeen in het mediaforum praten we daar nog wel even over door. Doen we met Henk Westbroek vandaag en met Paul Reumen, die allebei ook een bewogen mediaweek achter de rug hebben, gaan we het ook wel even over hebben. Eerst nu Jan van der Putten: Radio 1. Het NOS Journaal.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 Toezichthouder AFM is kritisch over de verkoop van uitvaartverzekeringen. Uit onderzoek bij de vijf grootste verzekeraars blijkt dat de klant onvoldoende wordt geïnformeerd. De verzekeraars laten zich vooral leiden door omzet en bonussen, zegt de AFM. En in de zaak Willeke Dost zijn de pleegmoeder en de pleegbroer niet langer verdachten. Er zijn onvoldoende bewijzen tegen hen, zegt het OM. Willeke Dost uit Koekangen in Drenthe was 15 toen ze in 1992 spoorloos verdween. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.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 Morgen begint de dag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind waait stevig door. Aan zee is deze hard tot mogelijk stormachtig windkracht 7 of 8. In de middag wordt het wat rustiger en breekt soms de zon even door. Het wordt 9 graden. Zondag en ook de dagen daarna blijft het onstuimig herfstweer... met van tijd tot tijd regen en soms veel wind. Vanaf maandag is het met 6 of 7 graden ook iets frisser. ANWB-verkeersinformatie. Op de A15-europoort richting Rotterdam... staat een file tussen Rotterdam-Scharlo's en Knoopend Vaanplein van 2 kilometer. Daar is namelijk een vrachtwagen die uh, heeft een lading zand verloren. En dat moet nu opgeveegd worden. Op de A27, Breda richting Gorkum staat al de hele dag een file door een, uh, een vrachtwagen die eerder in de sloot raakte. Die is inmiddels weggetakeld, maar daarbij is olie gemorst. En dat moet weer van de weg afgepoetst worden... tussen Hank en de brug bij Golkum, 10 kilometer file. En daar is de rechterrijst ook dicht. Verkeer richting Golkum kan het best omrijden via Waalwijk... via de A59, de A2 en de A15. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met het komisch duo Henk Westbroek en Paul Reumer. <gacht> Westbroek kennen we vooral als vrijdenker, presentator, zanger... en bestuurslid bij de auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. En Paul Reumer is directeur van de NTR... En ook lid van de Raad van Commissarissen bij Ajaars, dat kan ook niemand ontgaan zijn. Nee. Meestal spreken we op die eerste functie aan, maar uh, nu gaat het ook wel even over die tweede. Maar eerst even over uh, Buma Stemra en Ponius Gisteren mm -hmm. uh, ging Ponyuws weer verder met het uh, aan de kaak stellen van misstanden bij Buma Stemra. Er zou sprake zijn van corruptie door bestuurslid uh, Jochem Gerrits. Naar aanleiding van het item van Ponius een dag daarvoor trad deze Gerrits ook tijdelijk af. Hij vertelde in RTL Boulevard dat hij zich het lazige is geschrokken. Uh, vooral omdat het een zaak is die heel vakkundig uit zijn verband is getrokken, zegt Gerrits dus zelf. Nou, nu heeft Ponius het volledige telefoongesprek... Ja, wat gesprek. moet hij anders zeggen? Ja, nou, Ponius om zich te verdedigen, hebben het hele uh, gesprek online gezet. Het volledige telefoongesprek met deze man, uh, om zich daar weer tegen te verdedigen. Henk, uh, jij uh, kent die Gerrits? Jij zit in ja, het bestuur. Ja, die man zit daar drie maanden in, in het bestuur. En uh, het leuke van dit uh, stuk verdriet is dat de enige bestuursbijdrage die hij geleverd heeft... je moet voorzien, je hebt directie en je hebt dan het bestuur en die controleren die directie een beetje... is het voorstel Gerrits, en dat was om de 2.900 euro die de bestuursleden per jaar bruto krijgen om een keer of zestig te vergaderen, om die tot nul terug te brengen, opdat je het uit idealisme zou moeten doen. Ik moet zeggen, ik begrijp nu waarom hij met dat voorstel kwam, want het is natuurlijk godsgeklaagd wat ja. hij uitgevreten heeft. Maar nu heeft. even, wat jij, ik zag jou gisteren zelf ook in Poonnieuws commentaar geven, je zei, je was je daar nou, letterlijk de tyfus geschrokken, zei je, ja. uh, maar, uh, over wat hij, de, wat hij dus doet, uh, maar nog even over de manier van hoe zij dat aan de kaak stellen, want daar maakt hij dus bezwaar tegen, hij zegt, dat is ontzettend ingeknipt en geplakt. Ja, dat kan ik Natuurlijk niet weten. Ik weet wel dat ik een half uur met Poonieus gesproken heb. en acht seconden in beeld was. En ik heb ze precies uitgelegd hoe die hele kwestie. Nou, we hebben ze er allemaal weggeknipt. Maar Poonieus moet je een beetje zien als een satirisch programma. Niet zozeer als een nieuwsprogramma. Maar in essentie hebben ze hier toch wel iets heel serieus te pakken. Want kijk. Het, het bestuur van Buma bestaat uit. Is net, de, is net de Tweede Kamer. Allemaal verschillende politieke partijen. Dus ik zit er namens de, de popmuzikanten. Je hebt de klassieke muzikanten. De literaire tekstschrijvers. En de uitgevers. Hij is uitgever. Er zitten zes uitgevers in het bestuur. Hij zegt. Alle uitgevers doen dat. Nou ja, en de woordvoerder zei. Ik kan niet garanderen dat hij de enige is. Dus dan nou zou je ervoor kunnen kiezen. Om alle uitgevers dat bestuur uit te gooien. Maar dat kan niet, want dat is wettelijk zo geregeld. Dat Dan moet je er weg. We, moet, moet er gewoon dus hij sprak als uitgever, niet als bestuurder. Dat is wat wie? hij zegt? Hij is, uh, nee, die, die meneer die is, die, die is uitgever. Moet je je voorstellen. Ja. Jij hebt een liedje gemaakt. En, en ja. onze geliefde presentator ook. En nee, jij hebt een liedje gemaakt. En de geliefde presentator. En ik zijn alle twee uitgever. Nou heb jij iets gemaakt. waar je, je geld niet snel genoeg van binnenkomt. Nou kan jij kiezen bij wie je in de uitgeverij gaat. En ik zeg, ik zit in het BUMA-bestuur. En ik kan aan die kast met geld rommelen. Dan kies jij voor mij. Ja. Hij maakt dus het speelveld mm. van al die uitgevers oneerlijk. Ja, en en, en bovendien en, en, ligt hij, want je kan helemaal niks ritselen bij nou, de Buma. Nou ja, en, en hij zegt, en dat, daar komt de corruptie om de hoek, en hij zegt van, als jij met mij in zee gaat, dan uh, krijg ik een derde van de opbrengst die jij dan uiteindelijk. Uh, ja, nou ja, ja dat is een krijgt. uitgeversdeel waarschijnlijk. Dat is een uitgeversdeel. Dat is elke Deel. uitgever zou dat maar, vragen. Hij, maar hij ik, vraagt dat het, over iets wat al op plaat is uitge- ja. of op DVD is uitgebracht. Hij, dus hij misbruikt gewoon zijn positie. Hij zijn positie. Dat geld, kijk, dat wordt betwist. Dat maakt het allemaal zo moeilijk. Maar als dat geld geïnt is, zal degene aan wie toekomt het uiteindelijk krijgen. Ja. Kan alleen wel eens duren. Maar die gozer die zegt dus, nou weet je wat, de hoogte wordt betwist, ik zorg wel dat het een miljoen wordt en ik zorg wel dat het jouw kant op rolt voor een derde deel. En die invloed heeft geen enkele bestuurder. Dus, dus daar -hij, die, hij zit die componist ook nog voor de geest Hij zit die componist allen. onder valse voorwenselen... Ja. een derde uit zijn zak te kloppen. Een vrachtelijk mens. Paul, nog even één ding. Want ja. Henk zegt van, uh, po is over het algemeen... Uh, ja, een beetje satire, een beetje klieren en zo. Uh, maar dit is toch echt wel een, een, een journalistieke actie van ze? Ja, ja ik is ook in, de, zo. in het eerste jaar hebben ze een aantal scoops gehad. He? Met de PVV voornamelijk. En dit is ook weer een scoop. Dit hebben ze uh, wel goed gedaan. Vind ja. ik ook. Want het is uitzonderlijk slecht dat iemand... Zijn positie misbruikt om, onder, om net te doen mm. alsof hij, omdat hij bestuurslid is, wel wat kan ritselen. Waarmee die ook mensen als mij en al die andere keurige bestuursleden, waaronder vast ook uitgevers zitten, allemaal in het hoekje ja, van ja. de corruptie. Dan, ik dat, hou dat, daar niet van. Want daar ging het gisteren over: hè, van de, het zou zijn dat er nog meer aan de hand ja, kunnen zijn. Ja, dat zouden dan uiteindelijk alleen maar uitgevers kunnen zijn, want dat zijn de enige ja. mensen. Kijk, ik, kan, ik, heb ge, ik ben geen uitgever, ik kan geen enkel maar, iemand maar, tekenen. Maar hij is natuurlijk nog dommig ook dat hij de, dat gedrag kan er niet mee dat in een telefoongesprek gaat ah, is het nog dubbeldommig, hè? Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen... Ik... Ik, hij kwam op mij sowieso niet als al te slim over. Maar, maar dat kan ook een persoonlijke foute inschatting van mijn <lacht> kant geweest zijn. We gaan het hebben over een veel belangrijker iemand. Uh, Sinterklaas. Juist. Nou, Morgenavond komt er weer een oude bekendheid: over de van Paul de Leeuw. Bram van de Vlucht komt uh, namelijk weer opdraven als Sinterklaas. Terwijl Steven de Wallen toch de staf heeft overgenomen. Dat hebben we overal gehoord en gelezen. Paul Reumer kan dat zo Nou luister, ik heb het eens even uitgezocht. Want uh, als directeur van de NTR ja. ben je ook een beetje de gastheer... En, en de agent van Sinterklaas op het moment dat hij in Nederland is. En ik ben erachter, uh, het is zo dat de echte Sinterklaas... heeft het zo vreselijk druk om in al die programma's... van de publieke omroep te zitten en de commerciële omroep. Hè, het Sinterklaasjournaal, uh, uh, Live in Cooking, noem maar op. Dat, dat is echte, van de publieke omroep Nee, en, en de commerciële. Oh, okay, okay, ja. Dat de echte Sinterklaas gewoon geen tijd meer had voor Paul Leeuw. Dus Paul Leeuw die zal dat moeten doen met, met een, een, met, met vervangst, een met de vervangst. Met Sinterklaas. Sinterklaas. Sinterklaas. Ja, ja, een vervangst. Een Sinterklaas, Een beetje is, jammer eigenlijk. Ja, het is, het, het is, nou ja, maar aan de andere kant voor Bram uh, uh, uh, leuk. Want die krijgt natuurlijk gewoon daar weer een, een keurig salaris voor. En die mag nog eventjes. Vermomd. Nou, eh. mijn, mijn moeder zei vroeger altijd: er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan die is gekomen. Dat vind ik zo'n mooi zinnetje. En daar moet, daar moet je eens over nadenken. Ja, want maar het we, is gewoon beter en nee, maar Nou, was, nee, De nee, redactie nee, van, nee, de, nee, van de, nee, de nee. Ik ben toevallig, en dat moet ik je toch even op je, op je plaats zetten. Ja, okay. Ik ben echt Sinterklaas-kenner. Ik heb veel liedjes over Sinterklaas. Ja, nou. In goed overleg met Sint zelf geschreven. Ik zag jou laatst toch Sinterklaas over een monitor spelen? Ja, dat ach, gebeurt ach, overigens. Ik, ik, ik, ik ben ja. ook niet zonder zonde. Ik verkleed me ook wel eens. Maar laten we nou eerlijk zijn: de ene. Echte geëchte Sinterklaas kan nog uh, door de publieke, nog door de commerciële in, uh, omroep ingehuurd worden. Want die is niet te koop. Nou, maar dus daar jullie gelijk dus doen het ook met een, met een, met een plaatsvervangende kroon. We, we zijn gast, we zijn gast hiervoor. Maar de, de officiële reactie van de NTR is: dit is een overgangssituatie. Dus volgend jaar krijgen we gewoon. Uh... Ik, ballen, overal, ik denk, het ik denk, dit, is, dit is iets waar je niet... Als je baart, als hier ze je hier moet omkneemt, dan zet ze mij erop. Ziet ja. toch niemand dat in beide gevallen de enige echte het niet is. Want nee, lijken sprekend op elkaar. Ik vind het ook. Helemaal niks we Zullen zul zul we, uh, uh, zul we het hebben over doentjes. Ajax? Oh, dat lijkt me leuk. Uh, Paul Reumer, maandag was je het gas bij de wereld draait door. Uh, ja. Behoorlijk tegengas uh, gegeven. Uh, met name uh, ja, de negatieve, tendentieuze berichtgeving in de Telegraaf... moest ja. het wat jou betreft uh, ontgelden. Ja. Uh, jij vertelde ervoor dat die krant ervoor zorgt dat, dat iedereen bij Ajax ook zijn mond houdt. Uh, heb je vanuit Telegraafkrant nog iets gehoord, daarop? Um, nee, ik ben overweldigd met reacties van mensen... Uh, mailtjes, sms'jes en persoonlijke gesprekken. Zelfs in restaurants waar ik s'avonds zit, word ik aangesproken. Dat Iedereen zegt, god, wat dapper. Nou, dat, dat zegt op zich... Al iets, hè? ik voelde het niet als dapper. Ik was gewoon, uh, ik was er een beetje klaar mee. Ik zag die maandagochtend de krant waar dan weer een, een tendentieuze column van professor Heertje in stond, die al vier weken oud was op het internet en dan naar boven wordt gehaald en dan ook nog uh, waar de halve waarheden in zijn. Dus ik Heertje dacht, die zei dat ten Haven ook al, laten we zeggen, in zijn eigen werk, uh, allerlei ja, zaken slechte opdrachten had, ge had gedaan. Ja. En uh, op diezelfde column hebben de opdrachtgevers nog gereageerd en gezegd dat het niet waar was, maar dat lees je dan niet terug uh, in dat stukje telegraaf. En je vraagt je af waarom toevallig op die maandag. Vier weken aftereffect ga je dat opeens uh, drukken. Omdat dus... het een loopgravenoorlog is tussen Johan Cruijff en jullie. Laten we nou eerlijk zijn. Ik bedoel, ik ben ja, maar... zelf. Nee, maar jij ja, nee, moet, moet, moet niet gaan nee, zeggen het dat niet het over... kampen zijn. Het en de dat nee, dat ene kamp en de andere kant allemaal een beetje jokken. Nee, laat me even zeggen. Nee, jokken doe ik absoluut niet. Ach, Waar het mij ja. over ging. Het gaat niet over Johan Cruijff. Het gaat me over de rol die de Telegraaf speelt in dit geheel. En dat wil ik een keer gezegd hebben. Ja. En dat heb ik gezegd. Nou, en uh, klaar daarmee. Maar heel toevallig. Jij zat daar s'avonds bij de Wereldbank door. Wij hadden smiddags hier in, in, in ons mediajournaal. Hadden we Jaap de Groot uitgenodigd. Ja. En die heeft ook zijn verhaal daar gedaan. Ja. Want ja, we waren ook benieuwd. Hè? Hoe kan dat nou dat je met, met chef sport van de Telegraaf bent. Uh, tegelijkertijd de ghostwriter van Johan Cruijff. Hij ja. werd zelfs genoemd toen in een soort adviescommissie. Hè, die dan Marco van Basten moest gaan begeleiden. Nou, was een goed gesprek. Hij zei van. het er ging ook even over die kwestie dat jullie als raad van commissaris naar de telegraafdirectie zijn gegaan en hebben gezegd van ja, uh, kunnen jullie die sportredacties even uh, uh, let daar op, want uh, die, die zitten alleen maar uh, negatieve dingen over Ajax te schrijven. Uh, ik begrijp dat ja, daar is negatieve afgesproken... Negatieve dingen over Ajax, dat ligt er maar in nou, welke kant. We nee, nee, ja, de ja, Groot zei je... dat, dat er een zwart boek zou komen vanuit de Raad van commissarissen. wat er dan allemaal mis was. Hij zei dat hebben nee, we tot op de, de dag van vandaag helemaal... niet gezien. Nee, maar dat is ook allemaal onzin. Het gesprek uh, met de directie ging over het feit dat zij mediapartner van uh, Ajax zijn en wat wij lazen, dat herkennen... Daar wij geen mediapartnership in. Daar nou, ging het over. Een mediapartner media is iemand die altijd de kant van de raad van bestuur kiest. Nee nee, nee, nee, met nee, nee, nee, mee, mee, nee, nee mets, je, maar nee, Het je, omgekeerde is, we, jullie, het jullie zijn, is namelijk wat ja, je, er gebeurt. Luister, ik heb het al We weten het omgekeerde We namelijk wat er gebeurt. We weten hoe het We weten hoe We je hoe het moet. weten hoe het moet. We weten het moet. We weten hoe het moet. We weten hoe het het je met modder gegooid en de een zegt, ja, de ene partij zegt, houd toch op, jullie zijn begonnen als raad van bestuur, ik stond daar zelf als FC Utrecht fan, geheel objectief in, het zal mij een worst zijn ja. of het Van Gaal of Kruif zijn gelijk krijgt, totdat ik ineens lees en die meneer ten haven kwijlend van geluk loopt te zeggen dat, ja hoor, Johan is eigenlijk best een racist, als je zo diep gevallen bent en de racistische ja. kaart moet gaan spelen om je gelijk te krijgen, ja. dieper kan je echt niet vallen. Nee, okay, en dan je... mag Edgar Davis laten zeggen, nah, nou hij is niet echt een racist. Ik bedoel, ja, dan is het, is het niveau van nee, okay, de discussie zo laag geworden. Nee, maar je reageert nu op een manier die gewoon inhoudelijk niet klopt, want zo is, oh, het, nee, niet, zo is het niet gegaan. Ik las letterlijk in het Algemeen Dagblad, letterlijk, en in een andere ja. kant het parool, uh, uh, meneer ten haven zeggen, ja, nou ja, helaas zijn deze notulen uitgelegd. En ik kan en wil helaas nee, het geeft, niet nee, ontkennen dat aan, Johan Cruijff, ja, nee, ECC... Ja, nee, maar, maar, Oké, okay, nee, nou, nou mag jij nou, even. Zo is dat ook niet gegaan. Er was een interview op tv met Edgar Davids, waar aan Edgar werd gevraagd over de omgangsvormen in de Raad van Commissarissen. En toen zei Edgar, het gaat er heel wild aan toe. En toen slipte over zijn mond, op het, soms op het racistische afpunt. Dat heeft hij gezegd. En dat is naar buiten gekomen. Er is niks bewust uitgelekt of bewust uh, uh, uh, uh, gedaan. Ik heb dit ook gebeurde niet gewoon. Dat het bewust uitgelekt en, is. Vervolgens, en vervolgens is er gezegd, er is racistische taal gebruikt. Er wordt niet eens tegengesproken. En Edgar heeft op zijn eigen, eigen weblog gezegd: Ik heb niet gezegd dat Johan Cruijff een racist is. Maar... En dat gelooft hij ook helemaal niet. Wat niet wegneemt dat de taal, wel uitgesproken is. Ja, en, dat is niet, en wat nog niet wegneemt, dat jullie voorzitter echt als, als een rat die nou, een nou stuk dit, kaas nou. aan het verorberen is, daar met genoegen op inging nee, op die ik kaart maak toch absoluut uit. Ik besmaart, vind dat heel akelig. Want uh, dat beeld is zo niet, en Steven is een hele nette, keurige keer. Oké, okay, maar laten we dit punt even, want daar komen we hier toch niet uit op dit moment. Ik wil nog één ding naar voren brengen, wat, wat Jaap de Groot ook zei in dat gesprek met ons. En die zegt van, ik, ik heb nog nooit iets hoeven rectificeren. Dus als we dan uh, allerlei fouten zouden schrijven, uh, ja, kom maar op dan, waar zit dat dan? Ja, dat zou, dat, zou, dat zou heel goed kunnen. Misschien gaan we dat ook nog wel doen. Maar ik zit niet te wachten op een hele reeks van juridische uh, zaken. Rust moeten we hebben bij Ajax. Ja, nou ja, dat, dat lukt aardig, want het kort geding is op de dag van de, de Champions League. Ja, wedstrijd. ik heb het kort geding niet aangespannen. Ik zit er niet op te wachten. Nee. Wat ga je eigenlijk doen nu? Want uh, ja, de vraag is dat jullie, jullie moeten opstappen. Er is uh, aan ons gevraagd hè, door een deel van de aandeelhouders... of wij uh, vrijwillig willen terugtreden. Nou, dat verzoek is gisteren aan ons nog eens een keer uitgelegd wat ze daarmee bedoelen. Uh, daar gaan we over nadenken. Je moet bedenken, als commissaris dien je alle stakeholders in zo'n proces. Dus niet alleen de aandeelhouders maar ook de andere aandeelhouders, Maar ook het personeel. Hè. En de ondernemingsraad heeft ons de omgekeerde vraag gesteld. Namelijk, willen jullie alsjeblieft blijven? En stakeholders en ook supporters, is het eerste elftal. Al die het idee dat afwegen. supporters wel klaar zijn hoor. de raad van nou, commissaris? Ja, een deel. Maar al die uh, dingen moet je afwegen. En dan moet je heel goed uh, moreel en juridisch kijken. Uh, wat je gaat doen en hoe je het gaat doen. Want je kan niet eens van de ene op de andere dag alles uit je handen laten vallen. Want dan zou je onbehoorlijk bestuur plegen. Mm. Daar weet je als bestuurder alles van. Dus het is een heel zorgvuldig proces. En daar moeten we even de tijd voor nemen. om daar heel goed te wikken en te wegen wat de beste oplossing is. Denk ja. nog één ding? Uh, ben je net de radio uh, Marconi Award voor beste radiostation terecht? Nee, nee. Ik heb natuurlijk op Gerard Ekdom gestemd. Want dat is de persoon. Dat is de persoon. Nee, dat gaat nu even ja, over. Nee, die heeft die ring gewonnen. En ja, Gerard doet. Mij ja. en ik heb stiekem ook een beetje op mezelf gestemd. Maar ik ben niet gegaan omdat er een dresscode was. En je moest een ring dragen. Ja. En zoals je ziet draag ik geen ringen. En het is me... Te veel om dan even te trouwen om een ring te kunnen hebben om dat ja. bij te wonen. Uh, over, dus ik ben niet gegaan. Over, over straalt dat ook weer op Paul af? Want uh, extra weekend is een NTR-programma. Ja, en dus we dat is ook hartstikke. Het, het trots de radio -ring op, uh, op deze ring. Hartstikke Kun jij mooi. trouwens Gerard Ekdom ook nadoen? Vroeg ik me af. Nee, nee. Ik kan alleen mezelf maar nadoen. En dat is soms ja. al moeilijk genoeg. <laughs> Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit Media Henk Westbroek en Paul Reumer waren dat. Ja. Dit is Radio 1 Lunch. Uh, we gaan snel door, want het is uh, vrijdag en dan weet je het maar nooit... dan kan er maar zo'n beslissingsronde vallen in de Nationale Nieuwsquiz. Dus we moeten een beetje de sokken erin houden. Stefan Blummel is hier, 27 jaar, komt uit Assen. Werkt bij KPN, welkom. Dankjewel. Het gaat over de telefoons en zo dus. Onder andere. Ja. Wat doe je daar precies? Ik uh, ben teamleider bij KPN. Ik mag een team van uh, 20 medewerkers uh, aansturen... die onze klanten te woord staan op het moment dat ze bijvoorbeeld technische problemen hebben. Aha. Dan zijn jullie degene die, die ons te woord staan met z'n allen. Ja. Oké, okay, Stefan, 60 punten, dat is de uitdaging. Dus daar moet je overheen om weekwinnaar te worden. We gaan kijken of dat lukt. Is de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Vive la France. Et je moet demande, mes chers compatriotes de regarder autour de nous. Vive les de et les flots Chacun du de des efforts. Chacun du de des sacrifices. Vive la France. Je veux le dire sans aucun esprit polémique, mais parce que c'est la vérité. Notre dette se sauverait multipliée par deux. Um, we gaan eens even kijken waar dit over ging. Voor een paar duizend aanhangers hield Nicolas Sarkozy... gisteren een toespraak in de Franse havenstad Toulon. Hij nam alvast een voorschotje op de algemene Europese top... volgende week vrijdag, die helemaal in het teken staat van de eurocrisis. Hier is vraag 1. Nog voor die top, namelijk maandag, presenteert Sarkozy... samen met wie plannen om Europa beter te laten functioneren? Met Merkel. Dat is een grote vriendin en dat is goed. Vraag 2. Om die plannen te realiseren zullen de twee regeringsleiders aansturen op fundamentele veranderingen aan het verdrag dat de basis legde voor de EU en de invoering van de euro. Welk verdrag is dat? Het verdrag van Maastricht. 1992 inderdaad. Frankrijk en Duitsland willen een nieuw Europees verdrag dat de organisatie van Europa herziet, zegt Sarkozy. Het verdrag van Maastricht is onvoldoende gebleken. Vraag 3. Het verdrag van Lissabon... dat in 2007 de afspraken van Maastricht wijzigde... was eigenlijk een licht gewijzigde vorm van de Europese grondwet... waarvan de invoering door de referenda in Frankrijk en Nederland werd geblokkeerd. Onder leiding van welke Franse oud-president was die grondwet geschreven? Mitterrand. Nee, dat is niet goed. Het is Valéry Giscard d'Estaing. De grondwet werd maar op zulke summieren punten veranderd... dat Giscard uh, sprak van... Cosmetische wijzigingen. Vraag 4, de vraag met het geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Om die verliezen we weer met de ene, maar normaal gesproken tegen Odense hebben we 2-0 gewonnen. Een aardig team, maar thuis zijn we wel, wel sterk, dus ik maak me geen zorgen, maar we moet meer eerst nog winnen. Spelen en winnen. Martin Jol. Dat is goed, de trainer van Fulham zag zijn team gisteren met 1-0 verliezen van FC Twente... dat daardoor groepswinnaar werd de Fulham moet in de laatste groepswedstrijd nog aan de bak... tegen het Deense Odense om zich voor de knock-outfase te plaatsen. Vraag 5. Voor aanvang van de wedstrijd nam het Twente publiek officieel afscheid van een Costa Ricaan... die aan het begin van dit seizoen vertrok naar datzelfde Fulham. Wie is hij? Brian Ruiz. Je zit ook aardig in de sport, dat is duidelijk. Ruiz, de aanvaller, speelde van 2009 tot 2011 in de groosvesten. Gaat goed tot nu toe, hè? Laatste vraag nu. Maximaal nog vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En we willen graag weten natuurlijk wat. Bij onderwerp bedoelen we echt één term. Als je het weet, moet je stop zeggen. Want dan zetten we de teller met de punten ook stop. En hier komen de aanwijzingen. Vier. Er is veel te doen over mijn officiële naam. Drie. Het leger bestuurde mij een halve eeuw. Twee. Mijn oppositieleider is een nobele vrouw. Stop. FNV. Dat vind ik wel een mooie gedachte, want dat zou dan Agnes Jongerius zijn, die nobele vrouw. De laatste aanwijzing was geweest. Hillary Clinton is de eerste Amerikaanse minister in 50 jaar die mij bezoekt. Dus het is, is, ja, ja, is niet de FNV. Ja, inderdaad. Het is niet de FNV. Burma, Myanmar, hadden we ook goed gerekend, uh, want dat is die andere naam natuurlijk. Uh, sinds 1962 waren de militairen daar in Burma aan de macht. En Aung San Suu Kyi, boegbeeld van de Vrijheidszijde, heeft twintig jaar lang huisarrest gehad. Dat was die vrouw waar het uh, ook om ging natuurlijk. Ja, die, die uh, levert geen punt op die laatste vraag. Je komt in totaal op uh, vier. Dat betekent dat er zometeen vijftien nodig zijn voor een gelijke stand.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 Zijn we hebben terug bij Stefan Blummel, 27 jaar uit Assen. Factor is uh, 4, hadden we gezegd. Als je de 15 goed hebt nu, hebben we een gelijke stand... en volgt een beslissingsronde, want dan kom je ook op 60. Maar als je de 16 of meer goed hebt, dan win je gewoon. Dat wordt even aanpoten, maar het kan wel. Ik ga mijn best doen. Nou, ik denk dat jouw opponent Maarten Rikken uit Amsterdam... met de billen samengeknepen zit, want die staat voorlopig aan kop met 60 punten. Daar moeten we dus nu overheen. We gaan kijken hoeveel je komt. 90 seconden de tijd, als je het niet weet, pas zeggen. En het liefst het antwoord geven gewoon nadat ik de vraag heb gesteld. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsbris. Welke instelling stopt met seksuele voorlichting op scholen? GGD. Is goed, hoe heet de cabaretier die gaat lesgeven aan de TU Delft? Joep van het Hek. Goed, minister van Buitenlandse Zaken van welk land heeft gezegd... dat vijf buitenlandse gijzelaars waarschijnlijk nog in leven zijn? Afghanistan. Nee, Mali. PVV-kamerlid Harm Beertema heeft zijn collega's van GroenLinks... uitgemaakt vervolgelingen van welke onsympathieke Cambodjaan? Pol Pot. Is goed, welke Nederlandse oud-voetballer... speelt later vandaag een rol tijdens de loting van het EK-voetbal? Marco van Basten. Is Goed, Barack Obama heeft nieuw nieuwe Amerikaanse initiatief... in de strijd tegen welke ziekte bekendgemaakt? Aids. Is goed, regels voor overgang van VMBO... naar welk ander schooltype worden vereenvoudigd? NBO. Nee, HAVO. De dochter van wie heeft zich door strijdbare taal... de woede van de Algerijnse regering op de hals gehaald? Van Gaddafi. Is goed, de Spaanse politie heeft een man opgepakt... die 3000 exemplaren van wat had ontvreemd uit winkelcentra? Pas. Winkelwagentjes. Het aantal AOW in ons land is welke magische grens gepasseerd? Drie miljoen. Dat is goed. Hoe heet de voetbaltrainer... die de pers beschuldigt van ranglijstjournalistiek? Gert-Jan van Beek. Nee, Co-Adriaanse. Volgens Amnesty International... is een opstand in welk land in alle stilte onderdrukt? Syrië. Saudi-Arabië is het. De première van welke film... vindt plaats in Noord-Brabant? Pas. New Kids Nitro. De verkiezing van de voorzitter van welke politieke partij... is gisteren begonnen? PVDA. Dat is goed. Van welke tekenfilm gaat Joop van den Ende een ijsdansshow maken? Aladdin. Nee, Ice Age. Hoe heet het RTL-4-programma van Carlo Bosart en Irene Moors? Waarvan nu ook een bioscoopfilm komt. TV-kantine. De TV-kantine zat in de klap en die tellen we er dus zeker bij. Maar zijn het er genoeg? Want hij moest er uh, in ieder geval 15 hebben om er een gelijke stand uit te uh, slepen. Wat denk je zelf? Ik denk het niet. Had je meegeteld een beetje in je achterhoofd? Vaak, ja. ja. Je moest een paar keer net te veel passen, want op een gegeven moment zat er wel aardig tempo in. Dus het is niet gelukt inderdaad. Het waren de 9 x uh, 4, 36. Ja, dan valt die totaalscore een beetje in het niet, uh, eerlijk gezegd. Maar je hebt toch blijk gegeven dat je er aardig wat van af weet. Maar het is niet voldoende dus voor de, voor de, weekwinning, uh, voor de weekwinnaar. Dat betekent dat je het normale prijzenpakket mee terugkrijgt naar Assen. Dus de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Die kan je dan mee naar kantoor nemen. Bijvoorbeeld. En Een beetje de, de blits maken tegenover je collega's. <laughs> uh, in ieder geval goed dat je mee hebt gedaan. Dankjewel En een goede reis terug naar Assen. We gaan snel naar de weekwinnaar van deze week. Hij mag zich de nieuwskenner noemen. Als gezegd Maarten Rikken, 27 jaar uit Amsterdam. Uh, Maarten, goedemiddag. Goedemiddag. En van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Die 60 punten waarvan jij toch nog wel even twijfelde van de week... die blijken gewoon uh, voldoende te zijn. Ja, gelukkig wel. Het ja. was even spannend. Maar ik uh, ben blij mee. Ik mag jou uh, 300 euro over gaan maken. Uh, ga je daar wat leuks van doen? Ga je het in je film steken bijvoorbeeld? Nou, ik weet niet of we dan weer komen, maar het is dus een verhuizing nou, aan de ben een een beetje dus goede, be uh, iemand op de achtergrond of zo, dacht ik, weet je wel, zo'n ja, figurant ja, of zo. Dat zou eventueel een optie zijn. Ja, ja ik ga er ook nadenken. Ja. Uh, ik dacht bijvoorbeeld aan mezelf. Nou, dat is altijd welkom hoor, dat is uh, het dat, nee. nee, dat is een geitje. Nee, want dan verkoopt die film echt niet. Uh, nog een keer gefeliciteerd, doe er wat moois mee en uh, een prettig weekend ook. Ik ga zelf, uh, Hij is de ja. nieuwskenner van deze week, Maarten Rikken, 27 jaar, uit Amsterdam. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. CRV. Zometeen om twee uur vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live Hugo Borst over zijn leven zonder tv. Rapper winnen als gastreis zend, Margriet van der Linden en Arnold Kaskons in het journalistenpanel. De sportweek van Frits Parend. En live muziek van Frederike Spicht. En u bent ook welkom in De Kroon in Amsterdam. Van twee tot half vijf bij... Vrijdagmiddag live. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Jarenlang was Brussel het strafbankje voor journalisten. Nu is het de place to be. Maar wat er zich werkelijk achter de schermen afspeelt, is nauwelijks te achterhalen voor de pers. De waan van de dag? Het programma over journalistiek en media. Vanavond, tien voor negen, bij de VARA op Nederland 2.